Nadat ik zeventien keer had gefaald, heb ik mijn rijbewijs gehaald. Die avond nam ik een vriendinnetje mee, we reden naar buiten toe met z'n twee. Suizen langs alle benzinestations, de hele wereld alleen van ons. Vlak voorbij Hillegom greep ze mijn hand, en zuchtte je het een lekke band uit een minder nette term En zette de wagen in de berm Tussen de geurige bloemen zons, De hele wereld alleen voor ons Toen kwam de klap, want ik kreeg tot mijn schrik Totaal geen beweging in de kik. En al die uren dat ik bezig was Zat ze verleidelijk in het gras Snoep van heerlijke kersenbonbons. Mm, de hele wereld alleen van ons. Eindelijk was dan de band weer gemaakt. Maar ik was gebroken en gekankt. Met moeite nog heb ik de motor gestart. De weg was stil en de hemel zwart. En aan mijn zij is verrukkelijk bons. De hele wereld alleen van ons. En daar, daar schof ze dicht naar me toe. Helaas was ik toen al veel te moe. Ik stopte nog wel aan de rand van het bos. Maar kreeg de veiligheidsgordel niet los. Dat was het einde, ze gaf me de bond Met de hele wereld alleen van ons. Maak ik dus ooit nog een tochtje of zo. Dan neem ik geen enkel risico. Komt er geen vrouw minnachts bij op de bank. Maar ik rijd hem een eentje met gas op de plank. Ik kan mijn wagens en twee compagnons. De hele wereld alleen van ons.